een barbecue doe. doen. Heer het vuur eindelijk brandt, dan maak je van de honger de kanariepiet van kans. Ja. Barbecue, oh barbecue. De vonken vliegen om oren, ben verbrandt het mijn en toe. Ja. een doen. Nee, zeg, zeg, dit kippenpootje is helemaal zwart. Gebrood, moet je eens kijken. Maar dat is helemaal geen kippenpootje. Je staat op een stuk houtskool te kluiven. Oh. Huh? Oh. Trouwens, lekkere saus hier in dit potje. Heb je al geproefd? Belkpotje? Ja, Wat? Dat is helemaal geen saus. Dus een blik buiten bijt. Oei, oh. hele... oh, de is van de kook. de kan ook niet anders, want ze stikken van de rook. Oh. Barbecue. oh barbecue. Karton. Nou wat ik hier heb weet ik niet, maar die zijn erg lekker. Ja, nou kijk maar uit dat de hondje niet ziet, want het is zijn been. Ja. Als ik bij mijn thuis een barbecueetje doe. We ja, Herman, uh, waar laat ik die afgegeten is het uh, Doe ze maar even in de afwasmachine. <tie> zeg hallo, hallo, wat doet die hond op de barbecue? Ja, dat is van mijn broer, die wil graag een hotdog. <tie> Ah, nee. Ik spijt me, maar ik heb het huis niet kunnen redden. Oh, nee? Alles is verbrand. Is o, één ding na. Wat heeft u kunnen redden? De barbecue.